nummer toch aan het begin van het tweede uur van de Zondagmorgen van ZVL. Ja, Dave D, Dozie, Becky McEntich samen in een prachtig nummer uit 1969, Don Juan. Goed, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Ik ben een beetje bijgekomen, een paar minuutjes pauze, doet de mens goed. En ik ga er weer voor zitten en jij misschien ook voor het tweede gedeelte van de show met Lek. Veel prachtige muziek en een prachtig onderwerp. Een mooie bijdrage van Jeroen van Gent, onze razende verslaggever. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen. Van Alfred Blokhuizen. Dus het komt helemaal goed. Dus blijf bij me. Blijf bij ZVL. En blijf bij Cindy Unbert. Immer, Witter zondags. Goedemorgen. Sonntags komt die Erinnerung. Ik hör die Bozuki spielen. Gerade so wie in de Sonntagnacht. Als das Glück ons weihnacht gebracht. Immer wieder sonntags komt die Erinnerung. Und da sind die. Schon wieder ah, ah, ah. zu den Musikanten tanzen geht. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Ich höre die Buzukis Spiele, gerade so wie in der Sonntagnacht, als das Glück Kunst meiner Haus gefragt.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 Spielen, geradezu so wie in de Sonntagnacht, als das Glück ons twee nachts gefragt. Immer wieder sonntags komt die Erinnerung, und da sind dieselbe Lieder. Mijn video's on Het gaat over de dag van morgen en dan hopen wij maar weer hier bij ZVL... dat het geen Manic Monday wordt, maar wel een prachtige zon. Wat hoorde je hier dus op deze mooie zondagmorgen? Uh, de Bengals dus met Manic Monday en ervoor Cindy und Bert, natuurlijk met Ima Vita Sonntags. Straks over een kwartier, dit kwartier, een reportage van Jeroen van Gent. Ik had het er net al over. Hij gaat het hebben over waar moet de overheid meer geld aan uitgeven... En uh, ja, dat is een goede vraag. Dat heeft alles te maken met het debatten de debat van vorige week. Hè. Uh, ja, daar hebben mensen natuurlijk naar zitten kijken en luisteren en lezen. En die hebben daar wel zo hun mening over. En die mening, die hoor je straks hier over een kwartier dus bij ZVO. nummer toch? Ik kwam net even te laat terug bij de microfoon. Had je het in de gaten? Ja, Portugal the Man. Och, lang geleden dat we die gehoord hebben. Feel it still, zo heette het. En Ace of Base en All That You Want. En ik weet nog precies waar ik was toen dit een grote hit was. Toen reed ik door Schotland, een prachtig land, met een auto met een stuur aan de verkeerde kant en aan de verkeerde kant van de weg gereden. Dat was ook wel heel spannend. En... Schotlandse zeggen er altijd dat het ontzettend regent altijd. Nou, dat viel reuze mee. We hebben er een week rondgereden, zal ik maar zeggen, in Schotland. En we hebben maar twee regenbuien gehad. Eén van vijf dagen en één van twee dagen. Dus dat viel reuze mee. even te kijken naar de lijst van uh, hits van deze man, Stevie Wonder. Nou, die is eindeloos hoor. Ongelooflijk. En voor vandaag kozen deze keertje. Living for the City. Dat is uh, lang geleden dat ik die gehoord heb. En misschien jij ook wel. Eigenlijk heb ik dat uh, iedere zondag wel hoor. Dat ik denk bij mezelf, joh. Dat is lang geleden dat we dit nummer gehoord hebben. Zo ook met dat nummer van de Beat Boys. Break Away. Terwijl wij hier aan de zesde bak koffie zijn, want we hebben het vandaag wel weer nodig, want uh, ja, we waren gisteravond weer laat uit en dan kom je zo een zondagmorgen hier vroeg in de studio en dan denk je hmm, gaat het wel? Nou, na het tweede bak koffie gaat het natuurlijk prima en na de vijfde dan begint het ook wel een beetje op te schieten. Zo ook met de muziek, zoals met deze van Risqué. Ja, lekker toch. Cheryl Crow and All I Wanna Do. En daarvoor Risqué. Zij wilde spannende dingen. En dat was in de tijd dat er nog geen consent nodig was. Geen papiertje die je moest tekenen voordat je een spannende nacht zou beginnen. Ja. Uh, the girls are back in town. Alweer uit 1982. Tijd voor een reportage. Een reportage van Jeroen van Gent. Na de ingedigde... Betogenheid van de troonreden alweer anderhalve week geleden en de politieke drukte bij de algemene beschouwingen, bent u deze middag of deze ochtend eigenlijk zelf aan de beurt. Uh, als u zou kunnen schuiven met die miljoenen, weet je wel, waar ze nu over aan het debatteren zijn, wat zou u dan doen? Wie krijgt dan wat meer en wie krijgt dan wat minder? Waar moet de overheid meer geld aan uitgeven en ergens anders weer minder? Jeroen van Gent ging het vraag op straat en hier zijn ze, uw antwoorden. Nou, ik heb er wel een goeie eigenlijk. Ik, kan me ja. nog... ik denk dat ze meer geld uit moeten geven aan preventie. Om in plaats van meer geld aan gezondheids... gezondheidszorg uit te geven. Ah. Dat voorkomen. daar meer voorkomen moet worden, ja. Ja, want het is natuurlijk, als het mensen naar het ziekenhuis gaan, is het eigenlijk al te laat. Want ja. 80% van de spullen in de supermarkt is ongezond? Uh, dat, is gezegd, dus ja. dat zou ik niet exact weten, maar als je natuurlijk gewoon logisch nadenkt, dan zijn er natuurlijk heel veel mogelijkheden om eigenlijk uh, wel ja. gezond te leven. En daardoor denk ik dat er heel veel problemen ook opgelost kunnen worden voordat mensen naar het ziekenhuis gaan. Juist. Dan heb ik het bijvoorbeeld over iets heel simpels, water drinken. Ja. Drink nou, Voldoende gewoon, water. drink nou eens gewoon 2, 3 liter water per dag. Ja. Dan kunt u even rond gaan vragen hoeveel mensen dat daadwerkelijk doen. Ik denk dat het aantal schrikbarend laag is. Ja, ik zelf ook, ja. denk ik. Ja. En de vraag is dan, waarom? Want als je de twee flessen vult en je gaat dat fysiek echt controleren... dan kom je er niet aan. Ja, dat heb ik ja, al eens gedaan, ja. Ja, ja, ja. Dus preventie? Ik denk, dat zou ik een hele mooie vinden. Mag ik u wat vragen voor de radio? Waar moet de Nederlandse eh, overheid meer geld in uitgeven? Aan het onderwijs, denk ik. is de toekomst... Ja. ja, de investeren in, in, in de mensen. toekomst. In ja, ja. mensen en in het onderwijs. Nu, valt dat nu tegen dan? Nou, soms wel, ja. Soms wel. Ja? Ja. Oké. Okay. Onderwijs en dan lagere scholen, vervolgonderwijs? Uh, gewoon het hele pakket. Defensie. Defensie. Ja. Uh, voelt hij dat als prangend? Ik, ik denk dat het belangrijk is, want dat is onze verdediging. En je ziet de dreigingen, dus ik denk dat het inderdaad belangrijk is. Echt een, een, een, een actueel iets geworden? Zeker. We hebben het een beetje laten liggen misschien, hè? Zoiets. Nou, dat denk ik niet. Ik denk niet dat, het, dat je kan zeggen dat het is blijven liggen. Je ziet alleen nu dat ja, de, de bakens verzet worden. En de agressie die er uh, van alle kanten eigenlijk opduikt. Ja, meer... Dus dan moet, je, dan moet je de bakers verzetten. Meer... Dus ik denk dat je nu op het punt bent dat je gewoon meer aan Defensie uit moet gaan geven. Mag ik u wat vragen voor de radio? Goedemiddag. Goedemiddag. Waar moet de Nederlandse regering meer geld aan uitgeven, de Nederlandse overheid? Aan mij. Ah, ja uh, en Gezondheidszorg en Defensie denk ik. Gezondheidszorg en Defensie. En Defensie maakt u zich zorgen? Nee, absoluut niet. Maar je moet wel wat laten zien natuurlijk. Nou, spierballen. Ja, een beetje wel. een Spierballen moet je kopen. <laughs> Sorry, die kun je kopen. Kun je kopen. Ja. Waar moet de Nederlandse overheid meer geld aan uitgeven? Uh, veiligheid voor dames op straat en voor meisjes. Oh, ah, ja. Voelt het onveilig? Ja, nou ja, hier in Barendrecht valt het wel mee. Maar Rotterdam zeker, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, staat ernaast, uh, merk je wel eens wat gedoe, gezeur? Wat qua veiligheid? Ja, qua. <laughs> bang? Wees wow. stiekem toch een beetje nerveus? Dat wel, maar niet heel erg vaak. En, en dat geld, waar moet dat dan heen? Ik bedoel, nou veiligheid, maar wat dan? Politie, BOA's? Uh, dat, ja. Camera toezicht, uh, goede verlichting. Camera's, ja. is meestal achteraf. Hè? Je kan zien wat er gebeurt. Dus maar meekijken. Ja, meekijken. Live meekijken op hoge risicoplekken. T Tunneltjes. Oh. Dus dat moet uh, goede verlichting zijn en toezicht. Het ontbreekt een beetje. Vind ik wel. Meer geld? Ja. Nou, ik vind het heel moeilijk. Want voorlopig hebben we, denk ik, geld te weinig in Nederland. Ja. Het gaat er meer waar moet je het geld vandaan halen, zou ik zeggen. Kan ook. Ja, dus laten we het anders verdelen. Ja, en, ja want er is nu toch wel een aardige groep Nederlanders die het best wel goed heeft. En er is een groep Nederlanders die veel te weinig heeft. En ook grote problemen. dan kan je allemaal subsidiepotjes maken. Hè? Dat de overheid uit belastinggeld arme onderkant gaat helpen. Maar je kan ook eens kijken van: goh, is die verdeling wel. Uh, klopt dat nog wel? Nou ja, dat is. Dus. dus dat. Ja, waar ze geld aan uit moeten geven, is uh, een systeem dat uh, eerlijker verdeeld wordt. Voor de hand liggend is natuurlijk defensie, maar daar word je niet zo vrolijk van. Nee. Toch wel voor de jeugd. Jeugdzorg. Ja. Want dat is de toekomst. hè? Dat is de toekomst. Defensie, toch noodzakelijk kwaad, ja. merk ik in nu. Uw... Ja. ja, ik denk dat we er om niets omheen kunnen. Of we het nou willen of niet. Want uh, met alles wat er aan de hand is, is het toch wel handig uh, als er in ieder geval wat uh, versteviging komt, lijkt mij. Ja. Voelt u zich onveilig trouwens, wat dat betreft? Nee, ik voel me niet onveilig. Dat nee. Niet, gelukkig. Nee, helemaal niet. En jongeren, uh, ziet u het om u heen of merkt u dat de jongeren in problemen zitten? Nou, niet zozeer in de problemen zitten, maar bij, uh, wat je wel hoort, uh, dat uh, jongeren heel veel druk zijn met alles wat er via uh, social media komt en om daar uh, keuzes in uh, te bepalen doe ik aan mee, doe ik er niet aan mee, als ik er niet aan mee doe kan ik de boos mis. is het erg als ik de boot mis, dat soort dingen allemaal complexe samenleving geworden ja. voor jongeren ja. Ja. Ja. ergens onzeker maar ergens ook ook wel hoopvol ik ben zelf heel erg geïnteresseerd bijvoorbeeld in onderwijs Dan volg ik van allerlei uh, dingetjes op, op uh, youtube en weet ik het allemaal wat ik zie, dat de jeugd toch wel wil en positief is. En dat ze kwaliteiten hebben op allerlei gebied. Dat moet je aanboren. En dat moet uitvergroot worden. Ja. En juist kijken naar wat wel goed gaat. Potentieel, zeg maar, hè? wat ze dan noemen ja. potentieel. Ja. Goedemiddag. Mag ik wat vragen voor de radio? de radio? Waar moet de Nederlandse overheid meer geld aan uitgeven? mij. <laughs> Die hadden kunnen verwachten. Nee, maar serieus heeft hij nog een serieus antwoord dat je zegt van nou, daar mogen ze wel eens... Ik zeg minder. Minder? Ja, minder Klein, geld uitgeven. Kleinere begroting. Kleinere begroting, dat je niet meer uitgeeft dan je eigenlijk hebt. Ja. Net zoals wij moeten doen altijd. Want, want meer uitgeven betekent ook weer meer belasting waarschijnlijk, dus wat dat betreft. Ja, ja, klopt. En lifestyle. Sorry? Lifestyle. Lifestyle? Nee, ja. hey, die had ik nog niet gehoord. Wat bedoelt u dan? Maar? Gezonder leven, gezonder eten, oh. meer bewegen, dat soort dingen. Dat dus? Meer voor gezondheid, ja. Juist. Al, algemeen, geestelijk, lichamelijk. Ja. Voor uh, iedereen. Ja. Oh, en hoe zou de overheid dat kunnen doen? Eens kijken, dus voeding zou u al bijvoorbeeld? En... Ja, dan zou je de supermarkten en de groothandelaar mee moeten krijgen. Er zit te veel zout in, er zit te veel ja. suiker in. Ja. Ik vind dat de overheid er wat aan zou moeten doen. Er zijn wel plannen voor geweest, maar dat werd weer afgeschilderd als betutteling. Dus uh, iets doen om dat te bevorderen, gezonder eten? Gezonder eten zeker. We gaan de kant van Amerika op. Inmiddels heeft uh, Amerika, uh, heeft de helft van de bevolking, uh, een echt overgewicht. Uh, zelfs obesitas, dus dat is een stapje verder ja. dan gewoon overgewicht. Ja. En we gaan ook die kant op. Je ziet het hier ook. Je ziet het hier ook. Ja. Waar zou de Nederlandse overheid meer geld aan moeten geven? Aan de ouderenzorg. Ouderenzorg? Ja. Merkt u het zelf om u heen? Ja, ik ben Misschien? mantelzorgster. Aan ah. uh, twee ouders. De ene ouder die woont in het verzorgingsthuis. En de ander woont nog in het eigen huis. Die kunnen niet meer bij elkaar wonen, omdat er geen ruimte is. En uh, de mantelzorger moet alles doen. Maar de mantelzorgers vallen ook om. Dus dat kost ook allemaal geld. Hmm. Dus ik denk dat de ouderenzorg, de bejaarden thuis... Dat dat uh, de grootste fout is die ze gemaakt hebben om die weg te halen. Ja, de, de, de ja, ja, precies ja, dat. Ja, ik vraag me af hoe het hun met hun ouders gaat als ze dat moeten doen. Van de dat de ze werken. Ja, ja, dat ja. ze werken en dat ze dan uh, fulltime werken. Dan ook nog voor de ouders zorgen. Dan naar het ziekenhuis moeten. Dan naar dit en naar dat. Echt de ouderenzorg is echt heel erg slecht in Nederland. En een, ruimere, een ruimere beloning voor uh, mantelzorgers. Nog iets, nee, we vallen om. Dat we kunnen niet. het allemaal niet aan. Qua energie? Nee, qua, nee. Energie, ja. Ja, qua ja. energie niet. ja. ja. ja. Dat ja, maakt dus, niet uit of er uh, geld bij komt. Of... Geld maakt niet uit. Nee, het moeten mensen zijn die het kunnen doen. Ze moeten kunnen samenwonen. Hartstikke bedankt voor de reactie. Ja? Dank okay, u wel. Gedaan. Dank u. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Good morning, sunshine. So happy to be my love and me as we sing our early morning singing song. Early morning singing song Als je dit zo hoort, dan kun je niet stil blijven zitten. Het gaat gewoon niet. Ja, Dualipa. en Houdini. Ja, je raakt dan uit de knoop, zou je kunnen zeggen. En Oliver hoorde je ervoor. Hierbij zit veel met Good Morning, Starshine... uit de musical Hair van 100 jaar geleden. Overigens, over een uh, klein kwartiertje, ja, 12, 13 minuten... kun je weer luisteren naar ZVL op verzoek. Uh, je kunt nu al je verzoekjes indienen. Hartstikke leuk... Dan gaan we straks aan de slag met jouw uh, muzikale keuze. Ga naar onze website omroepzvl.nl. Klik verzoekje aan. En dan vul je gewoon een formuliertje in. En het uh, zou leuk zijn als je vertelt waarom je een bepaald nummer zou willen horen. En dan gaan wij ermee aan de slag. Dus omroepzvl.nl. En dan naar verzoekje. En dan komt het straks over uh, ja, een kwartiertje tot twee uur deze middag. Helemaal voor elkaar.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 Op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing het huil, dit lach, werk en rond.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 Een van de laatste hits voor Demi's Roes, als hoorde je, Island of Love. En ervoor Ramse Schaffi met een waar strijdlied, zing, vecht, huil, wit, lach, en bewonder. Aan het einde van deze aflevering alweer van de zondagmorgen van ZVL. Hé, hey, dankjewel voor je gezelschap vandaag weer. Volgende week zondag uh, stap ik hier de studio weer binnen rond half tien. En dan ga ik mijn uh, trucje weer doen vanaf tien uur. En dan hoop ik dat jij er weer bij bent. Blijf bij me, of nou blijf bij mij, blijf bij zet veel, want er komt heel veel leuke muziek aan op verzoek zometeen na 12 uur. Ik wens je nog een geweldige dag. En ja, uh, yeah, ik heb nog een hele mooie laatste. We zien ze vliegen met Fifth Dimension. Up up and away. Dag. Would you like to...